5 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. André Kuipers aangekomen bij het internationale ruimtestation. Veel prominente bij uitvaart, Václav Havel. En drukke laatste dag voor Aviodrome. De Soyuz-raket met André Kuipers aan boord is ruim een half uur geleden gekoppeld aan het ruimtestation ISS. In gisteren werd hij samen met twee andere bemanningsleden gelanceerd. Er worden nu eerst nog voorbereidingen getroffen voordat het luik wordt geopend. Dat is naar verwachting rond 7 uur vanavond. Dan zweeft Kuipers samen met de twee anderen het ISS binnen. Eerder vandaag is in Rusland de lancering van een onbemande Soyuzraket raket mislukt. Die raket moest een communicatiesatelliet in een baan om de aarde brengen, maar crashte kort na de lancering. Het is al de zesde mislukte lancering voor Rusland in een jaar tijd. André Kuipers werd gelanceerd met een Soyuzraket raket van een ander type. In de Tsjechische hoofdstad Praag is afscheid genomen van Václav Havel, de Tsjechische dissident en oud-president die zondag overleed. Tijdens de mis in de Sint-Vitus-kathedraal werd gesproken door hoge gasten uit binnen- en buitenland, onder wie de Amerikaanse diplomaat Madeleine Albright. Ook werd een brief voorgelezen van Paus Benedictus. Die prees Havel omdat hij de moed had om de mensenrechten in zijn land te verdedigen in een tijd dat die systematisch werden geschonden. Havel was medeverantwoordelijk voor de val van het communisme in het toenmalige Tsjechoslowakije. Woningcorporaties worden verplicht om 75 procent van hun huizenvoorraad te koop aan te bieden. In het regierakkoord was al afgesproken dat huurders het recht krijgen om hun huis tegen een redelijke prijs te kopen. In de uitgewerkte plannen noemt de nieuwe minister Spies van Middellandse Zaken nu het percentage van 75. Als een corporatie minder huizen wil verkopen, moet het ministerie toestemming geven. De huurder moet minimaal een jaar in het huis hebben gewoond. De maatregel moet het eigen woningbezit stimuleren. Werknemers van Volkswagen krijgen na werktijd op hun BlackBerry geen interne e-mails meer. De Duitse autofabrikant heeft de maatregel genomen na klacht dat het onderscheid tussen werk en privé vervaagde. Volkswagen heeft de server zo geprogrammeerd dat een half uur nadat iemands dienst erop zit geen mail meer wordt doorgestuurd naar dienst inbox. Pas een half uur voordat de volgende werkdag begint wordt de mail weer doorgestuurd. De maatregel geldt voor alle Duitse vakbondsleden. Het hogere kader van Volkswagen is ervan uitgesloten. Andere bedrijven hebben al soortgelijke maatregelen genomen. Trendwatchers en vakbonden zeggen dat het een teken is dat bedrijven erkennen... dat het 24 uur per dag bereikbaar zijn tot problemen kan leiden. Kentekens die de politie met camera's automatisch vastlegt... mogen maximaal vier weken worden bewaard. Dat staat in een wetsvoorstel van minister opstelte. Volgens het kabinet vergroot automatische cameraregistratie de pakkans bij misdrijven, maar moet de privacy wel goed worden geregeld. De politie heeft al eerder kentekens vastgelegd en de gegevens bewaard, maar het College Bescherming Persoonsgegevens leverde daar scherpe kritiek op, omdat er geen juridische basis voor was. Opstelte wil die nu alsnog in de wet vastleggen. Hij benadrukt dat de registratie pas wordt geraadpleegd als iemand wordt verdacht van een misdrijf. Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël... wil een verbod op de bouw van een hek... dat doet denken aan de toegangspoort van Naziekamp Boegenwald. Dat project van ontwerpstudio Job... leidde kort geleden tot een heftige discussie. Boven de poort moesten gestileerd prikkeldraad... twee crematoriumovens en een bel komen... met daarop de Latijnse vertaling van Jerem Dassaine. Er was sprake van een hek in de buurt van Amsterdam... maar het blijkt dat het rond een landgoed in Zandvoort moet komen. Het CIDI heeft gevraagd de bouw stil te leggen... en de delen die er al staan weg te halen. Uit respect voor de slachtoffers van Boegenwald en hun nabestaanden. In Amsterdam is de lanceerbuis gevonden... waarmee drie maanden geleden een granaat op een gerechtsgebouw werd afgeschoten. Duikers van Defensie vonden de buis in het water bij de stadionkade. Ze gebruikten speciale sonarapparatuur om het wapen op te sporen. Bij de nachtelijke aanslag in september raakte niemand gewond... maar er was forse schade aan het gerechtsgebouw aan de Parnassusweg... Sindsdien is de politie op zoek naar twee mannen die wegreden op een scooter. Het Aviodroom in Lelystad heeft een drukke laatste dag achter de rug. Om vier uur sloot het Nationaal Museum voor Lucht- en Ruimtevaart voor de laatste keer de deuren. Er kwamen vandaag ongeveer vier keer zoveel bezoekers als op een normale dag. Het Aviodroom werd vorige maand failliet verklaard. De bezoekersaantallen vielen de afgelopen jaren sterk tegen. En Schiphol en de KLM wilden er geen geld meer in steken. De eigenaar van de Beekse Bergen en het Autotron wilde het Aviodroom overnemen maar kregen de financiering niet rond. De 56 personeelsleden worden ontslagen. Het weer, soms wat motregen. Langs de kust trekt de wind aan tot krachtige verhard. Vanavond regen met kans op windstoten. Vannacht wordt het geleidelijk droog. Morgenmiddag overal droog en ook zon. Temperatuur ongeveer 8 graden. De kerstdagen voorlopen bewolkt, maar droog. ANUB ah, Verkeersinformatie. Dus uh, geen avondspits. Er staan maar twee korte files op de A10 West naar Zaanstad... bij de Koentunnel 2 kilometer en de A20 naar Gouda... bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. Wilt u een inspirerende kijk op het komende beleggingsjaar? Kom naar het beleggersevenement Robeco's 60 minuten. Daar delen wij met u in één uur onze beleggingsvisie op 2012. Kort en krachtig.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 Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele middag. Het is vrijdag 23 december en het is de drukste dag van het jaar. Minister Opstelten wil gegevens langer bewaren. Een andere minister, Schippers, wil geen paniek over de Franse borstimplantaten. eerst eerste maatregelen van weer een andere minister, Lisbeth Spies. Huurders moeten de kans krijgen hun huis van de woningbouwcorporatie te kopen. Het kabinet wil daarom de corporaties verplichten... tenminste driekwart van hun woningvoorraad aan de huurders te koop aan te bieden. Het is het eerste wetsvoorstel van minister Lisbeth Spies van Binnenlandse Zaken. Slecht uit waarom het kabinet het doet. Omdat we heel graag willen dat uh, ook huurders meer mogelijkheden krijgen... om de woning waarin ze wonen ook te kunnen kopen, dat we het eigen woningbezit stimuleren. Dat zou ook een van de dingen kunnen zijn die een impuls geven aan de woningmarkt. Daar maken we ons natuurlijk als kabinet en ik als minister in het bijzonder grote zorgen over. Ja, want de wachttijden zijn in de sociale huurwoningen al zo'n 15 jaar in steden. En in de sociale huurwoningen wonen ook mensen die daar niet per definitie hoeven te wonen.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 De woonsector zit op slot. Zegt u dat met zoveel woorden... omdat mensen veel te lang blijven zitten in een huurwoning? De woningmarkt heeft grote problemen. Die hebben niet alleen betrekking op de huurwoningen... die hebben ook betrekking op de koopwoningen. En daar is nog veel meer voor nodig om dat vlot te trekken... dan dit individuele wetsvoorstel. Maar dit is in ieder geval een van de dingen... waar ik vanaf vandaag mee aan de slag ben. Nu staat er in dat voorstel, begrijp ik, ook dat... de woningcorporaties tenminste 75% van hun uh, huurwoningen moeten aanbieden aan de huurders uh, ter verkoop. Zij hebben daar grote moeite mee, begrijpt u dat? Dat begrijp ik best, uh, dat dat voor hen even slikken is. Dat was het overigens al toen, dit, de, toen deze afspraak in het regeerakkoord uh, werd uh, opgenomen. Dus wat dat betreft kennen we uh, het standpunt van de corporaties. Maar misschien uh, dat corporaties ook nog eventjes af kunnen wachten... hoe dat het wetsvoorstel er definitief uit komt te zien. Want er zitten natuurlijk ook mogelijkheden voor ontheffing van die 75 in. Want we moeten natuurlijk wel met elkaar borgen dat corporaties ook degenen kunnen blijven huisvesten, die ze, die, waarvan wij met z'n allen als Nederlandse samenleving zeggen dat ze ook gehuisvest moeten worden. Dus voldoende bezit ook houden om kwetsbare groepen bijvoorbeeld een plek te kunnen geven. Ik heb begin januari een kennismakingsafspraak eh, met de voorzitter eh, van de corporaties. Dit zal ongetwijfeld daar eh, ter sprake komen, maar ik ben nog niet van plan om de strijd zomaar eh, op te geven. En wellicht eh, dat corporaties misschien met iets meer nuance naar dit voorstel zouden kunnen gaan kijken. Als ze, de, als ze ook de gelegenheid hebben gehad om het hele voorstel te bestuderen. Minister Spies van Binnenlandse Zaken was dat in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. Nou, eens kijken hoe het is met de nuance. Jim Schuit is van woningcorporatie De Alliance. Hoe genuanceerd bent u? Ik ben uh, niet vreselijk genuanceerd op dit, uh, dit voorstel. Uh, vooropgesteld dat corporaties graag uh, willen verkopen... Uh, hebben we nodig om, om onze investeringen waar te kunnen maken. De Alliantie heeft ongeveer een derde van het totale bezit te koop aangeboden. Zo'n 15.000 woningen staan gelabeld als, uh, als te koop. Dus wij willen wel, alleen wat wezenlijk is met dit, uh, met dit voorstel is dat wij niet meer zelf kunnen bepalen... welke woningen we gaan verkopen en welke we niet gaan verkopen. En daar zit natuurlijk de crux. Als wij die zeggenschap uit de handen uh, moeten ja. geven... Dan, uh, dan schaadt dat de volkshuisvesting en schaadt dat de woningmarkt. Ja, maar de minister zegt van... we moeten eigenlijk wel een stok achter de deur hebben. Het moet wel een beetje dat percentage zijn. Want anders uh, gebeurt er niks. Nou, dat is uh, in, uh, in van de van de werkelijkheid, corporaties... Uh, uh, zouden zelfs wel meer willen verkopen dan ze, dan ze op dit moment uh, verkopen. Uh, op dit moment is het zo dat, dat mensen in de rij staan voor een huurwoning. nou Niet bepaald in de rij voor een koopwoning. Wij willen graag meer verkopen. Alleen, wij willen wel zelf kunnen bepalen... samen met huurdersorganisaties, samen met gemeenten... welke we uh, uh, te koop aanbieden en welke niet. Ja, om, maar, ja, om maar een uh, voorbeeld te noemen. Jij ja, noemt, uh, ja. ja, noemt u noemt voorbeeld. Dam, in Amsterdam hebben wij bijvoorbeeld een grote kort aan, aan grote woningen. Dat zijn aantrekkelijke woningen die wij juist moeten houden om, om die aan grote gezinnen aan te kunnen bieden. En uh, ja, op het moment dat we op langere termijn dat soort woningen uh, uh, kwijtraken omdat het aantrekkelijk zijn en mensen die snel willen kopen... Ja, schaadt dat, de volkshuisvesting dus ja, wij maar... moeten aan de stuur blijven zitten. Ja, ja maar nou, daar zegt de minister iets anders van. Die zegt, u, u verkoopt het en dan kunt u vervolgens ook weer opnieuw gaan investeren. Ze heeft het niet over groot of klein. U verkoopt het en dan kunt u weer gaan investeren. Dat bevordert ook wel een beetje de doorstroming op die woningmarkt. Nou, Deze maatregel bevordert juist niet de doorstroming, want... Uh, uh... Op het moment dat, dat er uitsluitend wordt, wordt gekocht door, door mensen die in de woning zelf zitten, stimuleert dat niet bepaald het, het, het, het, het verhuizen. Nou, maar dan o, heeft u het verhaal van de minister volgens mij niet helemaal begrepen. Want de minister zegt, daar krijgt u geld voor als corporatie. Dan moet u, ja. u natuurlijk niet op, die, op de centen gaan zitten. Nee, dat moet u op, opnieuw gaan investeren. En op het moment dat u het opnieuw investeert, ja, dan is er wel degelijk uh, sprake van nieuw aanbod. Wij willen, wij willen graag investeren, we willen graag verkopen om geld vrij te maken om, uh, om te kunnen investeren. Dat, uh, dat willen wij ook en dat, uh, dat doen wij ook. Alleen het is essentieel dat corporaties samen met gemeenten en huurdersorganisaties zelf bepalen welke huizen... U wilt gewoon de zeggenschap niet kwijt, dat is het. Dat is het. Ja. En omdat wij namelijk bovenop die in die gemeente zitten, in die regio's zitten... en wij kunnen bepalen samen met gemeenten wat nou slecht is om te verkopen, wat we moeten houden en wat... Uh, wat we prima kunnen, uh, kunnen verkopen. En daar zijn, we niet, daar zijn we niet bepaald zuinig in, juist niet. Nee, ik begrijp het. Nou, het wordt een, uh, het wordt een fijn gesprek. Dat, uh, dat geloof ik best. Dat kunt u oprekenen. Meneer ik dank u wel. Goedenavond. Van woningcorporatie de Alliantie. Er zouden zeker veertig doden zijn gevallen... bij de twee zware aanslagen vanochtend... in de Syrische hoofdstad Damaskus. Dat melden de Syrische autoriteiten. Vlak na de aanslagen was een vrouw op de Syrische staatstelevisie te zien... die de aanslagen zou hebben overleefd. Het Er zijn kinderen gedood, zegt de vrouw. Ze vraagt zich af of dit nou vrijheid is. Dat vraagt ook een man op de plek van de aanslagen zich af. Op de televisie laat de man ook een totaal verwoest huis zien... en vraagt de aanwezige cameraploegen de beelden aan de rest van de wereld te laten zien. Nou, dat is ondertussen gebeurd, uh, Correspondent uh, Zande van Horen. We horen ze alle twee zeggen van, is dit nou vrijheid? Wat bedoelen ja. ze daar nou mee? Nou ja, kijk, het feit dat ze worden uitgezonden op de Syrische staatstelevisie... Dan mag je uit afleiden dat ze dus door het regime goedgekeurd zijn met die uitspraken. En dan richten ze zich dus tot de demonstranten die strijden voor vrijheden. En uh, ze zeggen dus, is dit wat we daarmee bedoelen? Uh, denk eens goed na, zeggen ze tegen de demonstranten. Onder onze president, Assad, is het zo gek nog niet. Nee, eigenlijk beschuldigen ze hiermee ook de opstandelingen, de demonstranten... van het feit dat die aanslagen zijn gepleegd. Ja, zeker. En dat is natuurlijk ook... Wat heel veel mensen een beetje sceptisch maakt over wat er vandaag gebeurt. Hou me even de goede, die mensen die zijn hun huis kwijt. Maar het komt de regering op dit moment wel heel goed uit natuurlijk. Uh, Assad heeft vanaf het begin gezegd... ik uh, strijd niet tegen uh, ongewapende demonstranten. Nee, ik uh, heb het over gewapende groepen. En dat wil ik vandaag laten zien... Uh, dit is dus waar die gewapende groepen toe uh, staat zijn. Nou, ik ben vandaag in het noorden van Libanon de hele dag aan het praten... met uh, Syrische vluchtelingen. En als ik hen vraag... Wie er achter deze aanslagen zit, dan kijken ze me aan alsof ik een hele rare vraag stel. En dan zeggen ze, ja, het regime van Assad, zelf natuurlijk, die hebben dit gedaan. Ja, maar daar valt natuurlijk niet uh, zo makkelijk achter te komen wie het gedaan heeft. Nee, omdat het nog altijd heel gesloten is. En het is dus een strijd over wie mag wat zien. Buitenlandse journalisten zoals ik, die zitten noodgedwongen in Turkije, Jordanië of zoals ik in Libanon. We mogen het land niet in. En wie er nu wel het land in mag, is een uh, missie van Arabische waarnemers. Uh, de eerste die zijn vandaag aangekomen om uh, de uh, grote groep voor te bereiden. Ja, en dat kleine groepje dat is dus vandaag meteen meegenomen naar de plekken van deze aanslagen, omdat het regime inderdaad in uh, Damascus wil laten zien dat het uh, toch wel degelijk heel erg te lijden heeft onder gewapend verzet en dat het dus niet meer dan logisch is, willen ze duidelijk maken dat we daar hard tegen optreden. Ja, is het dan toeval dat op de eerste dag dit gebeurt? Of ben ik nou te ja, als je het vraagt, ik bedoel, de mensen met wie ik vandaag sprak... die zijn dus allemaal zonder uitzondering, dat is geen toeval. Maar dat is dus het geluid van de Syrische oppositie die zeggen... dit is een heel cynisch spelletje van de regering en de Nou, Dankjewel voor je verslag, Sander van Horen. Straks ondeugdelijke Franse borstimplantaten zorgen ook in Nederland voor onrust. Zijn er helemaal geen files? Nee, er zijn geen files. Ik hoor niks. Geen wijn. Uh, geen ANWB. Net nog 9 kilometer, nu nul. Fijne, bijna kerst. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Vrijdag 23 december. Het is de drukste winkeldag van het jaar. Iedereen doet boodschappen, kerstcadeautjes... maar ook het eten voor het kerstdiner wordt ingeslagen. We sturen onze verslaggever Martijn van der Zanden naar zijn eigen supermarkt. Nou, als ik hier bij mijn winkelcentrum de Molhoek Passage in Rosmalen aankom rijden... en ik zie heel veel auto's op het grasveld staan... Dan weet ik al wel hoe laat het is. Het is stervensdruk hier. Ik heb mijn auto maar even in een zijstraat gezet. Komt iemand aan met een volle boodschappenkar? Hoe erg is het binnen? Nou, redelijk erg, moet ik zeggen. Het is wel heel druk, maar het valt mee. Je had het erg gevoerd. Ja, precies. Wat heb je het lang over gedaan? Uh, ja, ik denk het wel. Even uurtje. kijken. Wat zeg je? Een uurtje. Een uurtje. Nou, dat is toch, dat is toch aardig, hè? Het is een aardige daar daarbinnen. Maar... Het is allemaal gelukt? We zijn klaar. Nou, dan ga ik zelf maar eens even binnenkijken of het druk is. Eerst maar eens even een karretje pakken. Echt lekkere doorloper is er hier bij de groenten niet bij, hè? Nee, helemaal niet, nee. nee het is uh, ophouden. Net viel op de ATP. Lukt het allemaal, Gerrit? We hebben iemand nodig voor de tomatenkant. Het is zo hectisch. Ja, ja, Iemand bij voorbij springen die de tomaten even bij uh, vult. Ja, we eens even kijken wat we kunnen doen. Hans Koensen, supermarktmanager hier. Lekker druk, hè? Ja, heerlijk. Uh, echt fijne kerstdrukte. Ouderwetse kerstdrukte. Kerst valt het jaar op zondag en maandag. Dat is voor jullie gunstig, hè? Uh, zondag, maandag is in die zin voor ons gunstig omdat we dan een volle week voor hebben. Zodat uh, de grote kerstdrukte zeg maar, toch over drie, vier dagen verspreid wordt vanaf woensdag, donderdag. In plaats van als je bijvoorbeeld op uh, woensdag, donderdag zou vallen, heb je echt alles op maandag, dinsdag. En dan moet het in twee dagen gebeuren. Het is nu vrijdagmiddag, al vrij druk vind ik. Maar morgen wordt het per uur nog drukker. Hè? Ja, uh, vandaag is het uh, de grootste omzet over, op uh, dagniveau bekeken. Uh, maar dat komt ook omdat we tot 10 Europa zijn vandaag. Morgen zijn we tot 6 uh, Europa. En dan uh, betekent het dus op dat moment dat je per uur uh, wel drukker hebt. Maar over de, uh, de hele dag heen is de omzet uh, wat minder. Ja. Um, je hoort wel eens als het heel druk is dat er pinstoringen komen. Hè? We mogen er natuurlijk niet over praten. Nee. Maar is dat de ergste nachtmerrie? Daar mogen we inderdaad niet over praten. Dat klopt. Uh, ja, Ik wil er zelfs niet aan denken dat het gaat gebeuren. Ja. Dat is, dat is echt het ergste dat dat kan gebeuren ja, zo ongeveer. Want, ja, Mensen hebben geen contant geld bij, zeker niet met de grote kerststok aankopen voldoende. Dus uh, ja, dan hebben we echt een heel groot probleem. Dus uh, daar gaan we het nou niet meer over hebben. Wanneer doe je zelf boodschappen? Uh, mijn vrouw doet de boodschappen en die is gisteren de boodschappen gaan doen, omdat het dan vrij rustig is. Maar dan krijgt ze natuurlijk als advies van, uh, van haar man mee, van doe het op donderdag. Want vrijdag, zaterdag is het heel even. Er wordt natuurlijk de hele dag van alles aangevuld. Lukt het allemaal of is het hard werken? Ja, het is heel hard werken vandaag. Want uh, we hebben, denk ik, twee keer zoveel vracht als normaal. En twee keer zo weinig mensen. Hard werken dus? Hard werken. Lukt het allemaal een beetje met de boodschappen? Heerlijk, hè? Als je maar rustig blijft, dan gaat het allemaal goed, ja. Is dat, is dat de tactiek? Dat is helemaal de tactiek, ja. Niet, niet op laten jagen door de rest? En ook zeker niet door wagentjes. Nou, en hoe druk het in de winkel zelf is, hoe zo rustig is het bij de kassa. Dat is ook niet gek. Goedemiddag. Want ze zijn, uh, ze zijn allemaal open. Een hele volle hier bij de kassa. Hoe lang, hoe lang ben je bezig geweest? Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb niet opgelet. Ik denk uh, drie kwartier of zo. Valt dat mee of valt dat tegen? Ik had het wel verwacht. Dus het valt niet mee, het valt niet tegen. Het is precies wat ik dacht. Dank u wel. Je een feestdagen. En feestdagen. Morgen is het dus wederom een hele drukke dag in de winkels. U bent gewaarschuwd. Frankrijk raadt tienduizenden vrouwen aan om hun borstimplantaten te laten verwijderen. Want de kans bestaat dat ze gaan lekken. Ook in Nederland zijn er vrouwen die siliconen van het bedrijf PIP in hun borst hebben. Maar volgens minister Schippers is er geen reden tot paniek. Nou, de inspectie heeft uh, in 2010 al een handelsverbod en een verbod op het uh, inzetten van deze protheses in Nederland afgekondigd. In september 2010 heeft de inspectie een oproep gedaan aan alle vrouwen die een van deze twee implantaten heeft om zich bij hun kliniek en hun specialist te melden. Uh, dus dat is in 2010 door de inspectie al gedaan en dat geldt eigenlijk nog steeds, dat advies het advies. Maar moeten er nog... Um, andere maatregelen genomen worden? Nee, het is uh, wel belangrijk om te zeggen... dat ook in Frankrijk is teruggenomen... dat uh, vrouwen die deze implantaten hebben... Een sneller kanker zouden... Uh, een hoger risico zouden hebben op kanker. Het is wel zo dat deze implantaten... eerder scheuren uh, en de kans op... lekker groter is. Wat zegt u eigenlijk... er is geen reden uh, voor paniek... van wat er uit Frankrijk komt, want deze informatie... is gewoon eigenlijk niet nieuw voor ons? Hij is niet nieuw. Hij staat ook op de uh, site van de inspectie. Uh, dus daar kunnen uh, mensen nog opzoeken. Uh, en het is niet om iets om in paniek over te raken, maar wel iets, als je het zelf betreft, om contact op te nemen met je eigen specialist. Minister Schippers was daar het meegeluisterd. Heeft Irene Matthijssen, voorzitter van de Vereniging van Plastische Chirurgie. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel vrouwen in Nederland hebben eigenlijk dergelijke PIP-borstimplantaten? Nou, de schatting van de inspectie na aanleiding van het vorige onderzoek is dat het ongeveer duizend vrouwen betreft. En wat raadt u die vrouwen aan? Die moeten terug naar de kliniek waar de prothese is geplaatst. En als ze daar niet terecht kunnen, dan bij een ander plastisch chirurg. En daar wordt onderzocht of er aanwijzingen zijn voor lekkage van de prothese. Ja, maar... Als die er is, moet ja. die er meteen uit. Als die er niet is, dan, zeggen we, dan zullen we hem ook nog wel op termijn uithalen. Maar dan heeft het minder haast. Ja, maar waarom adviseert u niet, zoals in Frankrijk, om ze sowieso meteen weg te laten halen? Nou, Eigenlijk is het hetzelfde advies. hoor. Het is alleen iets over hoeveel haast ermee geboden is. Zij zeggen ook van haal ze eruit... En dat is met name omdat er dus zo'n hoog risico is op scheuren van de prothese. Ja, dus op het moment dat het geconstateerd wordt... moet het meteen verholpen worden en anders ja. uh, zo snel mogelijk. Ja. Maar, wat zijn, en, en, en de gevolgen, want je hoort daar allerlei verhalen over... van als ze gaan lekken, wat zijn de gevolgen? Nou, de lekkages van siliconen zoals we ze gebruikelijk uh, implanteren... die zijn eigenlijk heel minimaal. Het probleem met deze prothese is dat er een andere samenstelling... van siliconengel is gebruikt... Waarvan we tot op heden de lange termijn resultaten niet precies wisten. Dat is de studie geweest die Frankrijk heeft gedaan. En daarvan zeggen ze nu dat ze in ieder geval geen relatie kunnen leggen met borstkanker. Maar goed, we weten natuurlijk niet wat de echt lange termijn resultaten voor andere problemen kunnen zijn. Dus het is altijd beter om deze protheses te verwijderen. Hoe zit dat trouwens? Want we hebben het over siliconen. Maar dat, dat, dat is een soort verzamelnaam. Dat kunnen verschillende mengsels zijn, begrijp ik uit uw woorden. Ja, dat klopt het mengsel wat we normaal gebruiken in siliconenprothesen, dat is uitgebreid bestudeerd en veilig bevonden. En de samenstelling die hierin zit, daar weten we het gewoon niet van. Hij is niet veilig gekeurd voor deze toepassing. Maar hoe kan dat dan? Want uh, moet dat niet gewoon van tevoren veilig uh, gekeurd een soort stempel van iemand op? Zeker. En deze protheses hadden dat stempel ook. Die hadden een CE-keurmerk wat dat uh, betreft. Maar daar bleek later bij controles dat daar toch door uh, de firma mee gesjoemeld is. En dat is ook een van de twee redenen geweest om ze eruit uh, te halen. Ja, Dus de, het stempel was dan wel in orde, maar ja, de, de firma ja. had gewoon weer wat andere dingen erin gedaan. Ja, precies. En dat is natuurlijk heel lastig, want jij gaat uit als plastisch chirurg of ander specialist. Dat een CE-keurmerk, dat dat dus veilig en gecontroleerd is. En dat bleek helaas achteraf niet het geval te zijn. Ja, en die firma die is daar ook gewoon verantwoordelijk voor, neem ik aan. Ja, maar ze zijn al failliet verklaard. Dus helaas is daar voor patiënten, denk ik, weinig meer op te verhalen. Ja, want dat betekent dat dat je als patiënt dan ook gewoon je, ja, je heroperatie, als ik het zo mag noemen, zelf moet betalen? Ja, het zal wel zo zijn dat het verwijderen van de prothese, omdat daar wel een duidelijke medische reden nu toe is... dat dat over het algemeen door de zorgverzekeraar wel zal worden vergoed... Maar je krijgt geen nieuwe protheses, omdat dat niet binnen de zorgwet valt. Ja, dus precies. Dan moet je inderdaad weer opnieuw voor sparen. Ja. Weten we trouwens van iedereen uh, waar ze uithangen? Oftewel, hebben we alle patiënten in kaart gebracht? Nou, de eerste actie van de inspectie heeft in ieder geval wel duidelijk zicht gegeven op de grote groep van welke klinieken ze hebben gebruikt. Maar daar bleek ook wel dat er een aantal klinieken toch minder zuiver waren in het goed bijhouden van welke prothese in welke patiënt terecht is gekomen. En nee. dat is weer een extra reden voor ons waarom we die leidraad eh, hebben ontwikkeld voor particuliere klinieken om te zorgen dat die kwaliteit van zorg daarbinnen veel beter geborgd wordt. Ja. Want dat is nog steeds niet nee, het dat... geval in Nederland. Ja, dat snap ik. Dat is de toekomst. Dat is ook heel goed. Ja. Maar ik zou me grote zorgen maken als ik inderdaad siliconen had. Uh, hoe weet ik uh, zeker dat ik niet zo'n PIP-implantaat heb? Nou ja, als je kliniek nog bestaat waar die ooit geplaatst is... dan zouden zij die informatie moeten kunnen verstrekken... Maar het kan zijn dat zo'n kliniek niet meer open is. En dan kan het heel moeilijk worden om dat te traceren. Ja, maar goed. In ieder geval proberen te traceren. Zodat geen. je zeker weet ja. of je wel of geen PIP in je siliconen hebt en in je ja. borsten. Mevrouw Matthijs, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Bij ruim 30 schapenboeren zijn misvormde lammeren geboren. Waarschijnlijk als gevolg van het Smallenberg-virus. En nog eens 16 andere bedrijven vermoeden dat ook zij last hebben van de ziekte. Kleine vliegjes, knutten zijn waarschijnlijk de boosdoener. Verslaggever Matthijs Holtrop sprak met een schapenboer uit de buurt van Zutphen. En hij had het over de schade die de ziekte op zijn bedrijf aanricht. Wij hebben een 250 valkooien. De oude dieren die zijn niet ziek of besmet, maar, zeg maar in het begin van de dracht, volgens de heren, tussen aanhalingstijgers, die zeggen dus dat er weer een vliegje, een mugje is en die heeft die lammeren besmet, die vruchtjes. Het gaat om het Smallebergvirus. wat is dat precies? Ja, wat is dat precies, zegt het, maar ik weet het niet. Ik bedoel, de ene keer hier het zus en de andere keer hier het zo. Maar uh, je hebt ermee te maken en uh, dat brengt uh, ja, geen vrolijkheid met zich mee. Nee. Want die lammeren die worden niet goed geboren. Wat is er dan met hen aan de hand? Nou, die lammeren zijn met kromme poorten, vergroeide lichamen en noem maar op, helemaal stram. Dat ze de benen niet kunnen strekken, dat ze de benen onder zich hebben, dat ja, een vijfde poort komt eruit groeien, noem maar op, van al die symptomen. Ik bedoel, als je een moeilijke bevalling hebt en je voelt erbij, zeg maar, dan denk je, ja, wat voel ik nou eigenlijk normaal? Dan kan je een poortje verleggen of noem maar op, maar het is allemaal stram, je, je kan er bijna niks mee. En dan moet je maar zien, hij is eruit krijgt. Leuk Leuk dat? Dat lukt erop hier wel. Kunt u iets zeggen over hoe dat in uw geval ongeveer is geweest qua aantallen? Hoeveel um, mislukte bevallingen, zal ik het maar noemen, heeft u ja. al gehad? Nou, ik denk dat je toch gauw op een 40% zit. Dat het niet goed is. Ja. En er zijn er wel wat bij waar wel één lamp van goed is. Maar uh, ja, toch een 40% van de dieren is wel aangetast, besmet, zeg maar. Ja, dus, ja dat is flink. Dat is heel veel. Ik bedoel, nu worden ze geboren, maar het goed is, dan moet je ze straks afleveren. Maar dan heb je niet wat om af te leveren. Dus dan, dan komt het pas, dan beur je niet wat. En ze kosten wel wat. Dus dan raakt het u al flink in de portemonnee. Dan kunt u het aan? Nou, dat zal de tijd leren. Maar uh, ja, goed, je doet ons best en misschien dat er nog wat regeling komt. Ik weet het niet. Maar uh, daar stel ik me niet te veel van voor. Nee, dus hoe, wat verwacht u dan van de komende weken? Hoe kijkt u naar de toekomst? Ja, je wacht het gewoon af en je ziet het wel. Je doet je best en meer kan je niet. Je kan wel zitten en kniezen, nog weer ik wat. Maar dat lost niks op. Gewoon je werk doen en misschien nog wel iets secuurder werken, is anders. Maar ja, dat werkt natuurlijk toch niet. Maar dat doe je dan automatisch. Zeg maar. Dan denk je van nou, ik zal nog eens een keer kijken. Want ja, nou, je hebt normaal ook wel eens als er een lam geboren wordt, zeg maar die in de nageboord zit, die stikt. Dus dan loop je nu een keer extra om die lam dus nog te redden.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 Werknemers van Volkswagen krijgen na werktijd op hun smartphone... geen interne e-mails meer. De Duitse autofabrikant heeft de maatregel genomen... naar klachten dat het onderscheid tussen werk en privé vervaagde. Pas een half uur voordat de volgende werkdag begint... wordt de mail weer doorgestuurd. De soyuz raket met André Kuipers aan boord... is even voor half vijf gekoppeld aan het ruimtestation ISS. In gisteren werd hij samen met twee andere bemanningsleden gelanceerd. Er worden nu voorbereidingen getroffen voordat het luik wordt geopend. En dat is naar verwachting rond zeven uur vanavond dan zweeft Kuipers samen met de twee anderen het ISS binnen. En kentekens die de politie met camera's automatisch vastlegt... mogen maximaal vier weken worden bewaard. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Opstelte. Volgens het kabinet vergroot automatische cameraregistratie... de pakkans bij misdrijven. De registratie mag pas worden geraadplicht... als iemand wordt verdacht van een misdrijf. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Willemijn -Houbert. Ja, het weer gaat de komende uren even wat veranderen. Want we krijgen te maken met een actieve regenstoring die overtrekt. En waar u dat aan kunt merken is dat er veel regen gaat vallen vanavond en vannacht. Maar ook dat de wind gaat draaien van zuidwest naar noordwestelijke richting. En daarbij ook flink gaat aantrekken stormachtig aan de kust. Met ook zware windstoten. Maar ook landinwaarts trekt de wind flink aan. En ook daar kunt u zware windstoten verwachten. Verder wordt het niet erg koud, want het koelt af naar een graad of vijf. En in de loop van de nacht trekt die regenstoring dan meer naar het oosten weg. Dan gaat het langzamerhand wat opklaren. Morgen overdag kunt u in de ochtend dan nog wat buitjes verwachten... maar in de middag is het droog en dan gaat de zon ook flink schijnen. En dan gaat de wind ook aardig liggen. En dan de kerstdagen, die verlopen bewolkt... maar op de meeste plaatsen wel droog en ook erg zacht voor de tijd van het jaar... want gemiddeld is het een graad of 9. Een idee voor iedereen die zijn pensioen wil aanvullen. Dat doet u met Rabo Toekomstsparen. Begin nog dit jaar en profiteer van uw fiscale jaarruimte over 2011...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 En zeker geen foie gras. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Ook te beluisteren via NOS.nl. En daar kunt u ook het verhaal van de AZ-keeper Esteban lezen. Hij heeft gesproken met het dagblad Aldia... Ik dacht dat de belager een mes had. Ik moest mezelf verdedigen en hij biedt zijn verontschuldiging aan. Ik ben een voorbeeld en dit was geen goed voorbeeld. Maar ik moest wel. Het hele verhaal staat op nos.nl. Blijven we een beetje bij de omgeving van Esteban, Althans, waar die voetbalt. Alkmaar. Want bij Alkmaar worden automobilisten op alcohol gecontroleerd. Het is een alcoholcontrole. Speciaal met het oog op de kerstborrels die momenteel worden gehouden. Verslaggever Paul Sanders is erbij. Paul, heb je al behalve veel pitjes ook de eer? Eerst de gezien. Nee, die hebben we nog niet gezien. En dat is voor de verkeersveiligheid misschien wel een hele goede zaak. Geen F's. Uh, volgens mij één PA'tje. Als ik me niet vergis. Een PA, dat betekent ook dat je net over de grens zit. Uh, zijn er zijn inmiddels wel heel veel auto's gecontroleerd hoor. Dat controleren dat gaat hier aan de lopende band. We uh, zitten al rond de 400 gecontroleerde auto's ongeveer. En dat, uh, dat gebeurde uh, allemaal sinds vier uur vandaag. hier op het uh, industrieterrein in Alkmaar. Uh, er staat nu een uh, kleine file van mensen die allemaal moeten blazen. En daar staan, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6 agenten in gele fluoriserende jassen. En die zeggen dan tegen mensen dat ze even moeten blazen. En dan zul je natuurlijk net zien dat op het moment dat wij live in de uitzending zijn, Bert, ja. dat het even wat rustiger wordt. Maar ik zie daar sowieso al een, een, een wagentje. Dus we, gaan er, we gaan even meeluisteren. Het is een bedrijfsautootje volgens mij. Goedendag meneer, goedenavond. Ga ik ook de rollenwagens blazen? Even heb Even drie seconden goed uitblazen. Doorgaan, doorgaan, doorgaan, doorgaan. Stop waar. Heeft u wat gedronken? De peperpils. Of, <lacht> of de het even dronken. Net even bekijken. Dus. Helemaal in orde, bedankt voor de bijdrage. Zo meneer, dat was uh, u heeft zich keurig gedragen. Ja, dat uh, mag je zeggen. Ja. Ja. ja. Heeft u een kerstbol gehad op het werk? Uh, nee, nee dat niet. Dat is altijd al liggen denk ik. Ja. ja. Dus nou, dat zou je sowieso niet doen. hoor. Met nee, een nee. Nee. keurige automobilist. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar drank doen we niet. Nee. Ik wens u fijne dagen. Ik wens u hetzelfde. Nou, deze meneer mag uh, gewoon doorrijden, had een, een, een p'tje. De p van prima, de p van passeren. Er zijn een heleboel afkortingen die je uh, met een p kan beginnen. In ieder geval, uh, men gaat hier druk door met controleren. Tot nu toe één aanhouding. Die meneer moet een uurtje, uh, mag hij even niet rijden. Maar verder lijkt het erop dat Alkmaar zich keurig gedraagt achter het stuur. Ja, wat, drank. Dan, he. wat als je inderdaad, die meneer mag dan een uur niet rijden... maar als je nou zwaarder gedronken hebt, ben je dan uh, je rijbewijs kwijt? Wat zijn de straffen eigenlijk allemaal? Nou ja, ik kan, het, ik kan het wel eventjes vragen, want uh, uh, naast mij staat nog steeds... Uh, ik was even, ben even uw naam kwijt. Nico Schaper. Ja, precies, meneer Schaper. Ik was even, het was me even ontschoten. Een vraag vanuit de studio. Ja. Uh, op het moment dat je een, een, een F of een PA blaast, wat is dan de straf, zeg maar, of de maatregel? Nou, die, de meneer die net uh, geblazen heeft, die had uh, uiteindelijk 240 gos geblazen. Dat is de, en 220 macht, dus die zat er net iets boven. En die meneer heeft gelijk een schikking betaald van 290 euro. We hebben contact met justitie gehad. die hebben een schikkingsvoorstel gedaan en meneer heeft direct betaald 290 euro. Ja. En dat is dan in het geval van een PA, hè? En dit was in het geval van een A. En als je een F blaast? Dan, dan zit u vaak uh, verder boven. En dan, uh, is het, oh ja, dan wordt, het, wordt het heel duur. en Dan, wordt het vaak, dan kan het dan een alcoholslopprogramma zijn. Een rijontzegging, uh, noemt u maar op. Dat gaat, gaat heel ver. Ja. En ik zie net dat we de tweede uh, A hebben, binnen hebben. Dus, uh, oh ja, ik zie inderdaad... Is nog een aanhouding. Precies, dat is nummer twee. Nou, daar zijn we dan live bij. Um, er wordt altijd gezegd, eentje mag. Wat zegt u dan? Nou, het beste is gewoon om uh, niet te drinken. Geen alcohol op in het verkeer is uh, het veiligste. Dus, uh, want één leidt vaak tot uh, nou, de kan er nog wel één. En dat willen we niet. Gewoon nul. Er is dus geen spel tussen te krijgen. Nou, u hoort het, Bert. Met de feestdagen, niet drinken uh, uh, als, je als je de weg op gaat. Rijden. Ja, precies. Niet drinken als je de weg op gaat. De comma moet er wel bij, Paul. Hé, hey, Paul, kopje koffie en op weg naar huis. Prettige dagen. Het jij ook. kabinet wil kentekengegevens van auto's voortaan vier weken lang bewaren. Dat mag nog niet. Het College Bescherming Persoonsgegevens vloot politiekorpsen terug... omdat er geen wettelijke basis was voor het bewaren van dit soort gegevens. Minister opstelde van Veiligheid en Justitie wil het nu bij wet wel mogelijk maken. Er zijn dus camera's die langs de weg hangen. En dan rij je langs en dan wordt het, uh, wordt het uh, geregistreerd. Alleen het kenteken. Na vier, vier weken wordt het weer vernietigd. Dus dat is uh, zorgvuldigheid. Het is quite simple. En wat kunt u dan vervolgens met die... Ja, dat is een enorme bak met auto's die voorbij rijden. Misschien wel miljoenen. Wat, wat, wat kunnen we daar vervolgens mee? Nou ja, dan kan je gewoon. Uh, het is voor, laat ik zeggen, voor de pakkans van, van, uh, van uh, verdachten van, uh, van grote misdrijven. Is dat heel belangrijk, omdat je je bewijs daarmee kan, uh, kan verbeteren. Je kan dus weten, bijvoorbeeld. iemand is daar en daar gesignaleerd. En dat kan natuurlijk heel En dat hebben we dan uh, vastgelegd, vastgesteld. Uh, dat betekent natuurlijk in de opsporing heel belangrijk. Is de rechtelijke uitspraak ook belangrijk voor het Openbaar Ministerie. Nu hoor ik u ook al heel precies zeggen van... ja, na vier weken worden die gegevens weer weggegooid... en we bewaren alleen het kentekennummer en we plaatsen daar geen namen bij. Nee. Waarom legt u dat zo voorzichtig uit? Nou ja, omdat natuurlijk u stelt zelf die vragen al... dat in ieder geval in gedachten, dat is de privacy... Uh, en daar zijn we ook uh, heel keen op. Dus ik vind ook niet dat er, maar het risico kan mag bestaan dat er verkeerde, verkeerde uh, dingen gebeuren met dat soort gegevens. Een soort big brother is watching you. We uh, weten altijd waar mensen zijn geweest. Dat moeten we niet hebben. Dus je moet de doelstelling waarom je dit doet, uh, moet ook uh, moet, uh, helder zijn. Is gewoon de pakkans uh, voor uh, ernstige misdrijven verhogen. College Bescherming Persoonsgegevens heeft uh, eerdere proeven van uh, politiekorps teruggefloten. Juist in het belang van de privacy. Dat mocht niet die gegevens bewaren. Waarom kan het nu wel? Nee, ze hebben, uh, ze hebben aangegeven niet dat men bezwaar had. Men had bezwaar omdat het wettelijk niet geregeld was. Dus dat uh, repareren we. Eigenlijk zijn we de zaak aan het repareren um, dat we een wettelijke titel, en dat vinden we zijn we het mee eens, ben ik het ook mee eens, wettelijke titel willen hebben om dit te doen. Wie garandeert nou dat uh, niet van iedere Nederlander de gangen straks nagegaan kunnen worden? Nou oh ja, dat, is, uh, dat staat in de wet. En dat is de, uh, het vertrouwen, en daar ben ik dan voor aanspreekbaar. Uh, vertrouwen dat het zo wordt uitgevoerd, zoals het in de wet is geregeld. Dus alleen bij sprake, als er sprake is van zware delicten... dan mag gekeken worden of diegene met dat uh, kentekennummer... ook op die wegen is geweest? Ja, of voor het vluchtige daders, of dat soort uh, zaken. Iedereen Waarvan iedereen vindt dat dat ook moet gebeuren, daar gaat het om. Daar hebben we deze gegevens voor nodig. De gegevens zijn er dus niet niet voor allerlei andere dingen, maar alleen hiervoor. En ze worden pas, uh, de naam wordt pas bekend als het matcht uh, met het registratiekenteken... Uh, van een uh, voortvluchtig verdachte of een uh, verdachte van een uh, ernstig uh, strafbaar feit. Minister Opstelte in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. Dat vond allemaal plaats na afloop van het kabinetsberaad. En dan is er ook de persconferentie. De persconferentie van de minister-president, premier Rutte. En hij kreeg vandaag de vraag die iedereen in Nederland vandaag en gisteren al heeft moeten beantwoorden. Wat vindt u van het incident met AZ-keeper Esteban? En hij zei het volgende. Ja, ik vond dat uh, natuurlijk heftig en, en zeer uh, negatief voor het voetbal. Uh, en uh, uh, uh, ja, ik moet zeggen, die, die, die kerel die daar uh, het veld op rennen... dat kan natuurlijk absoluut niet. Uh, dat is een strijd met uh, uh, elke wet, uh, elke... Normale manier van voetbal het voetbalspel bedrijven. En ja, ik kon mij wel de eerste reactie van de, uh, van de keeper voorstellen. Um, ik moet zeggen, het is nu verder natuurlijk, aan de autoriteiten binnen het voetbal om er verder uitspraken over te doen. Ik heb kennis genomen van het intrekken van de rode kaart. Uh, maar goed, hoe dat verder gaat lopen... dat laat ik nu over natuurlijk uh, aan de autoriteiten die daarover gaan. Uh, ik heb mijn handen vol in Nederland... dus ik laat dat even over dan aan uh, ja, dat, dat, de voetbalautoriteiten. Dat, dat, dat is wel in het, het regerenkoord -re is er over gesproken. U zei het net ook... dit kabinet wil meer aandacht voor het slachtoffer... Uh, dan, dan voor de dader. Uh, en we, mo we mogen van u sinds kort uh, inbrekers met een ferme ticket huis uitslaan. Uh, valt dit er ook onder? Was dit uh, gerechtvaardigd? Ik doe nooit uitspraken in concrete uh, casuïstiek. Uh, wij vinden dat uh, je je eigen lijf en goed mag verdedigen, zowel privé als zakelijk. Eh, en dat je inderdaad als er een inbreker in huis is... dat je eh, gepast maatregelen mag nemen om die inbreker weer weg te werken. Het is uiteindelijk altijd aan de rechter om te bepalen... of er sprake is van excess of niet. Maar u zei net wel, ik kan het me goed voorstellen. Ik me benen... de eerste reactie van de keeper. Ik denk dat iedereen zich die kan voorstellen. Dat als je daar staat te keepen en er staat ineens een maloot achter je... die een trap wil verkopen, dat je je daarvan schrikt en daar een reactie op geeft. Dat kan ik me voorstellen. Of vervolgens hier sprake is van... Excess of niet, dat is echt altijd aan de rechter en aan de officiële instanties. Premier Mark Rutte was dat. Hij was in gesprek met Joost Vullings. Straks de koppeling van de soyuz uh, raket met André Kuipers erin... met het ruimtestation ISS, is volgens plan verlopen. Er is geen verkeersinformatie, dames en heren. Lekker nieuws en toch die pingel, dat uh, is altijd een beetje verwarrend. Maar we doen het erom hoor. Want u kunt gewoon doorrijden. Geen files. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Werknemers van Volkswagen hoeven niet meer 24 uur per dag bereikbaar te zijn. Vakbonden hebben met hun bedrijf afgesproken... dat ze hun vrije tijd geen mail meer krijgen op de Blackberry. Het hogere management valt overigens buiten de regeling. Annie Versteeg is psychosomatisch oefentherapeut. Goedemiddag. Goedemiddag. Hebben werknemers, want er komen veel uh, werknemers bij u in de praktijk... Klopt. hebben die daar nou last van? Hebben ze stress doordat ze altijd bereikbaar moeten zijn? Ja, hier in de praktijk komen heel veel mensen met stressgerelateerde klachten, werkstressgerelateerde klachten en burn-out. En het is inderdaad een toenemend uh, probleem aan het worden. Uh, 24 uur per dag bereikbaar zijn. Stress moet aan en uit kunnen. Hè, stress is helemaal niet negatief. Het maakt dat we het beste in onszelf naar boven halen, maar het moet wel aan en uitgezet kunnen worden. Daar behoort toch een bepaalde balans in. En als je 24 uur per dag bereikbaar bent via de mail... Uh, dat werkt erg stresserend, dat klopt. M mijn moeders zei vroeger altijd al, en dan ging het over de tv... jongen, er zit een knop aan. Maar ook aan een mobiele telefoon zit een knop, aan een computer zit een knop. Je hoeft toch niet te kijken? Dat is waar, maar in toenemende mate kijkt men wel. Je ziet zelfs mensen op de fiets uh, zitten, uh, sms'en en, en uh, whatsappen. Ja. En het, het stoort ook erg in de werkzaamheden. En zeker wanneer je eet, of wanneer je dus moet ontspannen... als je altijd mee bezig bent met, met, uh, met mail, dan... dan je continu zit je in de hoofdarbeid. Ja. Nou ja, dat zeggen ze ook bij Volkswagen. Hè? Die, ja. die zijn het eigenlijk met u eens. Die zeggen ja, dat het risico op een burn-out wordt vergroot... doordat mensen altijd bereikbaar uh, moeten zijn. Dat is die 24-uurs-economie. Dat klopt. Vroeger uh, moesten we time-management uh, toepassen... maar tegenwoordig uh, moet je bewust mailmanagement toepassen. Dus doseren is dan het toverwoord. Wanneer wel en wanneer niet. Dus die knop, dat is helemaal waar. En kan je dat, kan je, kan je dat leren? Dat kun je leren, absoluut. Heel bewust omgaan met de mail. En bewust omgaan met de mail is dus af en toe een periode inlassen dat ik lees een uurtje de mail lekker niet om met aandacht uh, datgene te kunnen doen uh, wat je op dat moment aan het doen bent. Mensen, de, onze hersenen kunnen niet drie dingen tegelijk, zelfs vrouwen niet. Ja, nu, nu, wat ik zit nu te denken aan de, de komende feestdagen uh, voor de deur... het zou gewoon goed zijn dat iedereen tegen elkaar zegt van... jongens, het zijn feestdagen en we uh, raken de computer eventjes niet aan het mailverkeer eventjes niet... en uh, de mobielen die leggen we eventjes ergens in een doos. Tijdens vakantie of tijdens de kerstdagen, tijdens echte feestdagen is dat... Heel erg goed. Even helemaal afstand nemen. Maakt dat je later weer veel beter in balans bent en helderder bent om de zaak weer op te pakken. Ja, nou, Bij deze regeling, trouwens bij Volkswagen, uh, valt het management nou net weer buiten die regeling. Terwijl ik het idee heb dat degenen die de meeste mails versturen de, bij het management altijd zitten. Klopt. Juist de managers zouden naar deze regeling moeten meedoen. We leven in een tijd van informatie overload, informatievergiftiging. Dus daar moet je zelf toch bewust mee omgaan, juist ook de managers. Nou, ik, ik dank u uh, voor het gesprek. Zullen we zo nog even whatsappen? <laughs> Na werktijd. Na werktijd, ja, dat mag <laughs> eigenlijk niet meer. Mevrouw Versteeg, prettige dagen. Goed, hetzelfde hoor, dag. We er toch nog even verder over door met uh, Wim van Velen, is van de vakcentrale FNV. Wim van Velen, uh, vindt u het een goed idee? Ja, ik kan het eigenlijk nauwelijks geloven dat, uh, dat, dat een bedrijf heeft de melding gelezen of zo? zo. Nee, maar dat een bedrijf, <laughs> <laughs> dat een bedrijf als Volkswagen, de, een werkgever die, die zo'n zo beslissing neemt, die is echt heel goed bezig, want uh, ja, wij merken dat uh, wij hier uh, steeds meer uh, vragen over krijgen bij onze leden en uh, die, die scheiding tussen uh, hè, wat je vroeger had, je ging naar je werk, daar deed je werkgerelateerde dingen en thuis. Ja. Had je misschien ook een computer, maar dan regelde je je vakantie op en, en je lol en andere dingen. Maar met al die nieuwe apparatuur, zoals een smartphone, loopt dat de 24 uur door elkaar. Dus al die natuurlijke rustmomenten die we vroeger hebben, hadden, die zijn eruit. Ja. En ja, bij gezoom in je broek wil je toch weten wat er aan de hand is. En dan haal, haal je dat ding er weer uit. Ja. En dan, dan ga je toch kijken van, hé, hey, is dat nou een, een mailtje van mijn baas? Moet ik daar nu op reageren of niet? En dan ben je op toch weer met dat werk bezig. Ja, want je maakt een afweging. Hè? Ik, hoorde maakt een iemand afwe... zeggen, ik hoorde iemand zelf zeggen, uh, die had een mooie term ervoor, die noemde het technostress. Ja, nou, dat is een term die komt van ons hoor. Oh, die komt, dus, hier. Ja, die komt van ons. Want Zo wij, zie je het, krijg je de bal weer terug. Wij, wij gaan in 2012, gaat de FNV uh, echt met technostress aan de slag. Want uh, wij vinden dat, uh, ja, die, we krijgen een hele nieuwe generatie apparatuur waar werknemers mee moeten werken. Hè? We zijn zo'n beetje allemaal zo beetje verslaafd geraakt aan de smartphone en de iPad en de iPod en de, en de, en de iPhone. Maar dat betekent dus wel, wat ik net zei, dat die, die, die, die scheiding tussen werk en vrije tijd, die loopt 24 uur dwars door elkaar. En wij willen nu gaan, gaan onderzoeken wat zijn daar nou de gevolgen van. Want we weten wel dat er in Nederland een enorme toename is aan emotionele en aan psychosociale druk die bij werknemers wordt gelegd. Ja, maar best... mag ik even iets ja. tegenoverstellen? Want ja. je hebt ook, ik geloof dat het heet, het nieuwe werken. Uh, proberen zo flexibel mogelijk uh, te werken en ook thuis te werken. Daar is het dan weer wel een voordeel voor. Nou ja, kijk, dat is dus, uh, dit, dit is dus niet in tegenspraak met elkaar. Hè. Wat Volkswagen doet is dus heel verstandig. De opdrachtverstrekking van je baas, hè, je moet dit of dat of zus of zo, dat doe je, dit soort mailtjes verstuur je in werktijd... En kan vervolgens die werknemer de afweging maken thuis van... nou, ik heb hier nu even geen zin in, dit, dit leg ik voor maandagochtend klaar. Maar dat is wat anders. Dan leg je die beslissing van wat ga je ermee doen bij die werknemer. Je hoeft er dus niet gelijk mee, mee aan de slag. Maar als die werkgever dus met jou afspreekt... we gaan werkmailtjes in werktijd versturen en niet daarbuiten... dan weet je dus ook voortaan dat je met die mailtjes die daarbuiten vallen... niet gelijk aan de slag hoeft. Want dat was niet de afspraak. Heel gezond heel goed dat je werknemers uh, uh, de mogelijkheid geeft om gewoon met kerst van een kalkoen te genieten en dat je niet weer dat gezoom hoort en denkt van, hé, hey, even kijken, uh, oh, verrek, ik, mo ik moet eventjes gaan reageren. Ja, nou, er staat misschien iets tegenover, want uh, we zijn er zo ge aan gewend geraakt, dat ook bedrijven eraan gewend zijn uh, geraakt. En dat je er misschien wel ook uiteindelijk, en misschien zijn mensen daar ook wel bang voor, op afgerekend wordt als je niet meteen reageert. Ja, maar daarom is het juist zo ongelooflijk goed van, uh, van die werkgever Volkswagen. Die geeft nu een heel goed signaal af. Die, kijk, die gasten zijn natuurlijk niet gek. Die weten gewoon, als we niks doen, dan hebben, lopen we de grote kans... dat hier over een paar jaar mensen over de rode gaan... met burn-out klachten uh, thuis komen te zitten. Want je hebt die natuurlijke rust gewoon nodig. Die werkgever doet nu dus iets heel verstandigs. En wij denken dat dit een stap is in de goede richting. En wij zouden VNO en CW, jammer dat jullie die niet even hebben uitgenodigd... voor dit gesprek... VNO en CW op, oproepen om uh, uh, dit voorbeeld van Volkswagen te volgen. Ja. De FVV is er in ieder geval zeer enthousiast over, want wij denken dat uh, je werknemers gewoon thuis eigenlijk met rust moet laten. En ja. uh, daar, daar moet je uh, je aandacht hebben voor je vrouwen, kinderen en, en, en je hobby's. Ik, ik denk dat we ze gemaild hebben, maar dat het buiten werktijd is, meneer Van Velen. <laughs> <laughs> zeg, we gaan het nog uh, proberen. Wim van Velen van de vakcentrale FVV, dank u wel. Ja, graag gedaan. De Soyuz-capsule van André Kuipers en zijn collega's is een uur geleden succesvol gekoppeld aan de ISS. U kon dat meebeleven hier op deze zender. Mark Hamer is bij het vluchtleidingscentrum in Moskou. Mark, iedereen een beetje bijgekomen van de commotie? Ja, we zijn inmiddels even naar beneden gegaan. We zitten in de persruimte. Dat is het kantoortje van ESA hier in het vluchtleidingscentrum. Vluchtleiding, en ik kijk op een monitor en ik zie dat de ISS eigenlijk nu ergens boven Europa. Ja, een beetje boven Polen, boven Oekraïne nu aan, aan het hangen is. Ja, iedereen is wel bijgekomen. Het was een beetje een raar moment, maar ik wil je toch niet onthouden ja, hoe het klonk toen, het, toen de Soyuz aan de ISS werd geklonken. Goed, dat was het moment waarop hij dus uh, gekoppeld werd. Een, een, een tikje te vroeg. We werden ook een beetje verrast, ook hier op de zender. Jij volgens mij ook. Hoe kan dat nou? Ja, ja, hoe kan dat nou? Uh, men, is, uh, men had er dus blijkbaar zin in, dat, dat vroegen we ons af. Maar uh, ik sprak zojuist even met Frank de Winne. Dat is uh, de Belgische astronaut die twee jaar geleden uh, naar boven is gegaan. En uh, die vertelde er het volgende over. Ja, ze waren misschien iets vroeger, maar uh, zoals ik gezegd heb, normaal gezien kom je op 150 meter van het uh, ruimtestation aan. Uh, en daar wordt alles nog eens uh, goed nagekeken. En natuurlijk als alles perfect in orde is en uh, uh, er is geen reden meer om te wachten, dan gaat men door met de koppeling. Omdat natuurlijk, hoe langer men blijft hangen, moet men ook brandstof verbruiken om zijn positie te behouden. En uh, men probeert dat te vermijden natuurlijk. Van, dus van zodra men klaar is, dan zegt men oké, okay, uh, we vertrekken. Frank de Winne, de Belgische astronaut. Um, hoe, hoe werd er trouwens verder gereageerd? Uh, de, ik hoorde wel een applaus. Maar de familie was ook in, uh, in de zaal, de familie van André Kuipers. Wat vonden die ja, ervan? Ja, die ja, er stonden iets, ietsje bij ons vandaan. Uh, nou, dat zal het zijn geweest. Een 10, 15 meter. Die kregen goed uitleg, hoor. Uh, Helen Kuipers sprak ik na afloop en die vertelde hoe zij het heeft beleefd. Ik, ik, nou, ik, ik vond het heel mooi om te zien. Ik, uh, ik, ik, ik stond er naar te kijken met uh, een, een Italiaanse collega van André, Paolo Nespoli, die vorig jaar heeft gevlogen. Ik heb net even tv-beeld gezien. De camera stond op jou gericht. En je verzuchtte wel even op het moment dat het daar was. Oh, is dat zo? Dat, ja, was, zo... dat was totaal onbewust dan. Dat heb ik niet gezien. Uh, niet gemerkt. Nee, maar dat is natuurlijk toch weer een, een stapje dichterbij. Hè? Nu, uh, nu, nu zijn ze vastgekoppeld. Uh, over twee, uh, twee, drie uur gaat het luik uh, open. En uh, ja, dan, dan, is hij, dan is hij echt aan boord. En dan uh, is hij op zijn plek van bestemming en dan kunnen ze aan de slag. Nu al wel een glas champagne in de hand. Er is al een toast uitgebracht. Het eerste glaasje, nog niet het laatste glaasje van vanavond. Nee, want het laatste glaasje, Mark, dat kan pas op het moment dat ze echt daadwerkelijk naar binnen gaan. Zij had het over twee, drie uur, maar je hebt dit iets eerder opgenomen. Wanneer is precies dat tijdstip? Is dat al bekend? Ja. Ja, nou, ik, ik ga nergens, laat me nergens meer vastpinnen hoe laat het precies gebeurt. Maar het moet ongeveer, als, als, als, als opnieuw het ISS in, in dat gebied zit, daar waar de grondstations contact kunnen hebben met, uh, met, met de aarde, om het zo maar even te zeggen. Dus, en dat is gepland zo rond zeven uur, dat er dan contact kan zijn. Dus rond zeven uur Nederlandse tijd verwachten we toch dat, ze, dat we inderdaad uh, kunnen gaan zien dat andere Kuipers het ISS binnen zweeft. En dan kan het laatste glaasje champagne ook voor mevrouw Kuipers worden genomen. En misschien neem jij er ook wel een. Maar We horen je tegen die tijd vast en zeker. Mark, dankjewel. Mark Hamer. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Hier is Helene Ekker. Kritiek op pensioenfondsen om voedselspeculatie, kopt NRC Handelsblad. Nederlandse pensioenfondsen zijn belangrijke spelers op de financiële markten waar met voedsel wordt gespeculeerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de krant samen met het tv-programma Zembla, dat vanavond wordt uitgezonden. De speciale VN-rapporteur Olivier de Schutter zegt dat wat de pensioenfondsen doen op de voedselmarkt... niet los kan worden gezien van het effect op de armen in ontwikkelingslanden. 60% van de mensen boekt tussen nu en half februari zijn zomervakantie. The <laughs> cat maar tot aan de vakantie kan er nog van alles gebeuren. Zowel met jezelf als ook in het gekozen vakantieland. Grote reisorganisaties hebben daarom iets nieuws bedacht, schrijft het parool. De gratis omboekgarantie. Met als doel toch zoveel mogelijk mensen vroeg te laten boeken. De directeur van D-Reizen zegt... de consument hoeft geen aanbetaling meer te doen... en kan bij onrust, ziekte of een natuurramp... helemaal gratis weer van zijn reis af of de bestemming wijzigen. Een 23-jarige man uit Sint-Anna-parochie is geïnteresseerd. Elektrocuteerd toen hij een elektriciteitsmast inklom. Dat meldt Omroep Friesland. Hij kreeg een stroomstoot van 110.000 volt door zich heen. Directeur van het hoogspanningstation waar de mast stond vertelt op de Friese radio dat hij net naar buiten was gegaan vanwege vermoedens van kortsluiting. Op dat moment wie een collega ziet, de draadwiel bezig om te bellen in het vaag, want uh, ja, we vertrouwden het net. En toen wie een enorme knal. Uh, en collega's, Wobbin uh, en Rijtsman, die zeer iemand uh, naar beneden vallen. En, uh, nou ja, het was allemaal heel vreemd. Ik dacht echt, nou, misschien terroristische aanslag, weet ik volk. Je, je, uh, je, nog... je bent een wezenloos grokkend, natuurlijk. Ze zijn zich wezenloos geschrokken. Hij kwam naar buiten, was een enorme knal... en hij zag nog wel dat iemand naar beneden viel. De man is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk waarom de man de elektriciteitsmast inklom. Ja, Fries moet je ook vertalen alleen. <lacht> het parool... Ik kon het wel verstaan, toch? Maar. Het parool beschrijft een ruzie tussen de Amsterdamse burgemeester van der Laan... en VVD-wethouder van de Burg. Onderwerp de winteropvang van daklozen. Als het harder vriest dan vijf graden... vinden sommige partijen in de hoofdstad dat alle daklozen in de nachtopvang terecht moeten kunnen. Maar de wethouder vindt dat alleen mensen... die langer dan drie maanden in Nederland zijn... hoeven te worden opgevangen. Dat Van der Laan tussen beiden kwam in het gemeenteraadsdebat... schoot de VVD'er in het verkeerde keelgat. De discussie had naar zijn idee niet in de raad... maar in het college moeten plaatsvinden. Hij wil er dan ook pas in januari verder over praten. Voor de daklozen heeft het verschil tussen de bestuurders geen gevolgen... zo schrijft het parool. Zolang het tot de volgende collegevergadering... maar niet harder gaat vriezen dan 5 graden. En het wordt toch een mooie kerst voor George Michael. De Britse zanger is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis. Eind november kreeg hij in Wenen een zware longontsteking. De voormalige Wham-zanger was in Oostenrijk om een paar concerten te geven... maar moest vanwege de longontsteking zijn hele tournee afzeggen. Op Sky News gaf hij zojuist een persconferentie. Opgelucht dat hij nog leeft en dankbaar voor alle steun. Ik echt, echt, van de Thank everybody who sent messages and everybody in that IC unit that made sure that I'm still here today. I really can't say anymore because I'm really, I'm trying to get over the tracheotomy, so thank very, very, very, very, very, very Merry Christmas to everybody. George, Michael, we gaan niet die plaat draaien. Last Christmas, nee, doen we niet. Andere zenders zijn daar weer voor. Dankjewel, je Helene. Helene Ekker stelde het mediaoverzicht samen. Straks gaan we kijken naar onder andere de laatste dag bij het AVIO droom Het was nog best druk al daar. En de relaties tussen Turkije en Frankrijk zijn op een dieptepunt beland. Al het nieuws daarover straks na het nieuws van zes uur. Hier op deze zender Radio 1. De overnachting. Iedere week één gast die komt slapen... Maar vooral komt praten. De mensen krijgen thuis zelf de vraag van... heb je dadelijk nog een baan bij Defensie? Dat is allemaal onrust in die organisatie nu eerst. En wij proberen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Maar dat zal voor een heleboel mensen nog een, een tijd duren. Morgen, in de kerstnacht, van 12 tot 1... de allerhoogste militair van Nederland. Peter van U um, in de overnachting. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.